Klanten van de KLM in Dubai zitten nog wel een paar dagen vast daar. Ze kunnen op z'n vroegst pas vrijdag terug naar Nederland... maar dan moet de oorlog in het Midden-Oosten wel voorbij zijn. Het goede nieuws is dat ze wel een dak boven hun hoofd hebben in Dubai. De KLM betaalt alle hotelkosten. In Zuid-Limburg is een Poolse vrouw betrapt die in haar thuisland nog ruim drie jaar cel moet uitzitten. Omroep L1 meldt dat ze op de A76 aan de kant werd gezet. Bij het checken van haar gegevens zag de politie dat de vrouw wordt gezocht voor drugsmokkel en andere misdrijven. Ze is opgepakt en wordt snel naar Polen gestuurd. Een spectaculaire redding in Amerika... waar twee ballonvaarders verstrikt zaten in een telefoonmast op maar liefst 300 meter hoogte. Hulpverleners beklommen de mast en gooiden een touw naar ze toe. Zo werden de twee naar de hulpverleners getrokken... en konden ze via de mast veilig naar beneden. En het is een wisselvallige week voor AZ. Ze bereikten een paar dagen terug de achtste finale van de Conference League... maar zijn in de eredivisie onderuit gegaan. Op bezoek bij Utrecht verloor AZ met 2-0... Hier eindigde Twente Feyenoord, ook in 2-0. Vorendam Groningen werd 3-2 en PEC Zwolle Ajax bleef 0-0. Het Veronica Weer van Weer Online. Soms nog regen, vannacht is het overal weer droog. Morgen aardig wat zon en erg zacht. Het wordt 13 tot 17 graden. Het zijn de hebben, hebben, hebben, hebben, hebben, hebben... hebben, hebben, hebben, hebben weken bij Kruidvat. Met deels die je moet hebben. Zoals alle oral b tandpasta 2 plus 3 gratis. Kruidvat.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 Donor, check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. En nog zo'n hebben, hebben, hebben deal bij Kruidvat. Nu, alle always discreet 3 plus 2 gratis. Een ongeluk zit in een klein broek, uh, uh, hoekje. Dus ja, op naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voor deze.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 Maak het met parano mozzarella. Nu ook naar Aldi voor luxe vloerbrood zonder blond. Per brood nu maar 1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen 10 kilo voor maar 2,49. 10 kilo? Ja, in zwaar afgeprijsd. En van voeden. voor Aldi. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Wouter van der Goes. Dit is Veronica. Leuk. Oh jongens, ik heb zo'n oh ja, die lopen geen door. Oei, dat doen we niet. Ik heb zo'n geluk gehad. Ik zit te kijken naar de LP van Lenny Graffits. Er zit echt een enorme dikke prop stof onder. Ik denk, oh, als hij het einde maar gaat halen. En hij heeft het einde gehaald. Lenny Graffits en Led Love Rule. In de platenzaak bij Veronica afgelopen vrijdagavond. Ik zat in het autootje. Ik reed naar huis. Ik hoor op Sanders vertellen dat Niels Daka is overleden. Hij nou, heeft hij de prachtige leeftijd van 86 jaar bereikt. Dus dat is een mooie leeftijd. Maar ja, ik dacht wel meteen dit zillantje opzoeken en draaien zondag. En zo geschied ook. Jaar geworden. Niels Sedaka. Bad Blood, Little love in. Natuurlijk, en volgens mij was dat een groot hit, ook Carol, over de relatie die hij had met uh, Carol King, maar ik vond dit uh, de leukste. En daar had ik zin in. Vanavond het singeltje, wat ging nog best, hè. Het singeltje gaat er heel lang mee, maar was nog enigszins afspeelbaar. Laughter in the rain in de platenzaal. Gisteren bij Maurice, was ik even in de uitzending, beloofde ik deze te draaien van CCR En belofte, maak schuld. Maar wel met groot genoegen. Still Got The Blues van Gary Moore. Met daarop onder andere Still Got The Blues. Maar dat laatste lijkt me niet meer dan logisch. In de platenzaak bij Veronica, Niels de Daker daarvoor... overleden helaas uh, op 86-jarige leeftijd afgelopen vrijdag... en Lafter in the Rain, maar die had ik volgens mij keurig afgekondigd. Dus ik val in herhaling. Mensen, als je het hebt over legendarische albums uit de jaren 80... vind ik het leuk om ook het debuutalbum van Rick Ashley erbij te pakken. Want... Linksom of rechtsom. Dat was natuurlijk gewoon een, uh, een legendarisch album. Waar de liedjes wel een beetje op elkaar lijken. I know, sterker nog. Uh, het album heet Whenever You Need Somebody. En uh, grappig detail is dat. Het was natuurlijk allemaal geproduceerd door StockHeadKinAWardMent. Sommige liedjes begonnen ook hetzelfde. Bijvoorbeeld de grootste hit Never Gonna Give You Up begint zo. Maar uh, Whenever You Need Somebody begint bijna hetzelfde. Whenever You Need Somebody van Rick Astley... Uh, met aan op onder andere deze Whenever You Need Somebody... en uh, Never Gonna Give You Up staat er ook op. Er is ook nog materiaal van voor dit album. Waaronder een fantastisch uh, duet met ene Lisa, When You're Gonna... was hij zelf vergeten toen we hem ooit interviewden, Frank van der Hof en ik. Maar ik heb nog wel ergens het singeltje liggen. Dat was een leuk liedje. Ooit nog heel veel gedraaid door Fritz Spits destijds in de Avondspits. Maar goed, ik kan me voorstellen dat er geen lampje bij je gaat branden. Dat is je bij deze vergeven. Wel leuk om een keer te draaien in deze platenzaak. Met straks uiteraard iets van Paul McCartney wegens goede documentaire... en iets van Elvis, uh, Elvis wegens goede documentaire. Maar dat straks. Nu eerst. Geperst op groen vinyl, omdat hij zoveel jaar bestond. Het Fantastische album van The Verve, waarop deze staat... Bittersweet Symphony is dit. Zover. Hier is hij, de nieuwe Samsung Galaxy S26 Serie. Nu al bij ons te bestellen. Kies je favoriete telefoon nu met extra inra-voordeel en krijg ook nog eens extra geheugenopslag cadeau. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo. 18, speel bewust. Ja? Echt serieus? Ja. Oh. oh, wat een geld! duizend. Tot verdikken. Me. Ben jij de volgende postcode-loterijwinnaar?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 En uiteraard is de aanleiding, de documentaire die afgelopen vrijdag op Amazon Prime verscheen... dat is wel een documentaire die gaat over het leven van Paul McCartney na de Beatles... op zoek naar iets nieuws. En dat wordt dan uiteindelijk Wings. Het was zo makkelijk geweest om dan nu ook iets van Wings te draaien. Heb ik geen zin in? Ik wilde deze wel graag draaien. Man on the Run, zo heet de documentaire, is echt een aanrader. En dit is Silly Love Songs. I'd like to know, cause here I go. veel dank aan Erline Elstak uit Gorkum, die hem opstuurde. Want uh, ja, ik uh, was natuurlijk weer te naar de platenzaak toe te gaan, maar ze heeft hem wel opgestuurd. Nieuw album van Bruno Mars is eindelijk op video en is fantastisch. The Romantic. Nou moet ik hem nog wel even helemaal checken, dus ik dacht, laat ik maar even voor safe gaan. En uh, ik zet hem wel even netjes uit. En deze draai, de hit van dit moment, I Just Might. En daarvoor, vanwege die mooie documentaire, uh, Paul McCartney en CD Love Songs. Er is nog een mooie docu uit. Epic, Elvis Presley in Concert, is echt de moeite waard mensen. Het is fantastisch. Elvis Presley helemaal opgepoetst met beelden die ergens in een zoutbijn lagen die ze vergeten waren. En het ziet eruit alsof hij vorige, vorige week nog in de Ziggo Dome stond. Dus ja, dan moet er ook iets van Elvis worden gedraaid. Toevallig had ik deze op viniel.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 ...epic Elvis Presley en Concert. Ga dat zien, ga dat zien. In de platenzaak was dit Elvis Presley... ...The King en Guitar Man. Woo! Nou, en dit is natuurlijk Madonna. A inspiration. De film ook alweer. Mama Madonna inschitterde de tijden van deze Into the Groove. Ja, dat was Desperately Seeking Susan, seeking volgens mij. Seeking, niet seeking, seeking. Klopt dat wat ik zeg? Wacht even. Even kijken. Ja hoor, want ik heb hier op de achterkant heb ik al keurig uh, de foto's staan. Is het ook allemaal waar wat ik zeg? Uh, nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik er eigenlijk een klein beetje over twijfel volgens mij... Uh, jawel, Desperately Seeking Susan. zij gedank, ik kom er goed mee weg. Madonna en Into the Groove in de platenzaak bij Veronica. Ik heb even het album uh, Love Over Gold van Die Straits erbij gepakt. Waar ik uh, zo één keer in de zoveel tijd uh, uh, Telegraph Road van pak. Maar vandaag dacht ik nee... Hey dat gaan we niet doen. Ik ga deze draaien. Ik zal je uitleggen waarom. Dit is, in mijn beleving... het begin van Walk of Life. Een beetje hetzelfde orgeltje, maar vooral textueel... is dit zulke droge, typisch Britse humor... dat die fantastisch is. Industrial disease. Waar we in de jaren tachtig al kennis mee maakten... en nog steeds allemaal last van hebben. Het lijkt mij een mooie afsluiten voor deze platenzaak voor deze zondagavond. Zometeen Bob non-stop met non-stop de beste muziek aller tijden... hier bij Radio Veronica. Mooie avond, dodo!